Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Dupt. agenten moeten beoordelen of het slachtoffer bijvoorbeeld gevaar loopt te worden bedreigd... of dat er kans is op wraak na de aangifte. Eventueel kunnen politie en justitie dan maatregelen nemen... zoals het afschermen van adresgegevens of een contactverbod voor de verdachte. De nieuwe beschermingsmaatregel wordt genomen om te voldoen aan Europese regels voor slachtofferzorg... Vier op de tien Syriërs die in Nederland asiel hebben gekregen... kampen met psychische problemen. Ze zijn bijvoorbeeld vaak zenuwachtig of somber. Blijkt uit onderzoek onder 44.000 vluchtelingen. De psychische problemen komen deels door gebeurtenissen... tijdens de vlucht naar Nederland, zoals schipbreuk. De meeste ondervraagde Syriërs zijn wel positief... over hun toekomst in Nederland. Bij een supermarkt in Leeuwarden is vannacht een aantal woningen ontruimd... nadat er een plofkraak was gepleegd op een pinautomaat... De gevel van het gebouw raakte flink beschadigd. Omdat er explosieven zijn gebruikt, moeten omwonenden hun huizen uit. Ze worden opgevangen door de gemeente. De daders zijn nog spoorloos. De jaarlijkse haring, oliebollen en frietest van het AD komen niet meer terug. De hoofdredacteur schrijft vandaag in de krant te stoppen met de smaaktesten... omdat vorig jaar is gebleken dat over smaak toch te twisten valt... Er was toen veel kritiek op de haringtest vanwege een keurmeester die niet eerlijk zou beoordelen. De oliebollentest lag onder vuur vanwege de harde jurycommentaren. Voor een liter Coca-Cola is veel meer water nodig dan het bedrijf beweert, blijkt uit onderzoek van technologiewebsite The Verge. Het bedrijf zegt twee liter water nodig te hebben voor één liter cola, maar in werkelijkheid is dat 70 liter.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 Goedemorgen, dit is CFM Jazz. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam. En welkom op deze zonovergrote dag. Alle luisteraars in Zandvoort, maar natuurlijk ook buiten Zandvoort. Het eerste nummer was In a Sentimental Mood van Sonny Rollins. Het komt van het verzamelalbum uh, After Complete Prestige Recordings. Vandaag geen thema, maar wel eventjes aandacht voor uh, twee gebeurtenissen in uh, de muziekhistorie, moet ik zeggen, die mij, uh, mijn aandacht trokken. 20 jaar geleden overleed een uh, grote artiest... en uh, een Nederlandse band kreeg uh, onlangs een, een edition voor hun, uh, ja, voor hun oeuvre. Allereerst Frank Sinatra. Hij is uh, onlangs uh, 20 jaar geleden overleden... en uh, ik heb een album uh, liggen dat heet Francis A. en Edward K. Het is een samenwerking tussen Frank Sinatra en Duke Ellington. Er was veel van verwacht, maar... Ze brachten het eigenlijk niet. Frank Sinatra was verkouden en Duke Ellington en zijn band had het eigenlijk, uh, waren niet geïnspireerd. hadden niet echt heel erg uh, veel zin in dit album. Maar er is toch een heel mooi nummer uitgekomen. Dat heet Indian Summer. Met, een, uh, ja, met Frank Sinatra wel op zijn hoogtepunt. En een fantastische solo van de saxofonist Johnny Hodges. Gaat u luisteren naar in Indian Summer... Thank hey. we fashioned when summer time was new You are here to watch over Some heart that is broken By a word that somebody left unspoken You're the ghost of a romance in June What I say Frank Sinatra met Duke Ellington en zijn orkest. volgende nummer is van Dieter Ilg. Er zijn veel jazzartiesten die uh, eigenlijk begonnen zijn met klassieke muziek. Zo zei de saxofonist Joshua Redman... Je kan geen jazz spelen zonder ook Bach te spelen. Dieter Ilg was het daarmee eens. En hij heeft een um, interpretatie gemaakt van een, uh, ja, van een aantal nummers van Bach... Het album heet dan ook Bach. Hij doet dat samen met uh, de pianist Reiner Bom en de drummer Patrice Heral. En nadat ze eerder al een uh, album hebben gemaakt... Aan de, gewijd aan de muziek van uh, Giuseppe Gise Verdi... Uh, is het nu de beurt aan Bach. We gaan luisteren naar Praledium. Zo leidt klassieke muziek natuurlijk tot prachtige jazzinterpretaties. Ik heb het volgende nummer alvast vast aangezet... want het is uh, te lang om uh, helemaal te draaien. Het is uh, een uh, sterretrio. Johnny Griffin, Roy Hargrove, Billy Copham. Een live album opgenomen in Ronnie Scott's in, uh, in Londen. Het eerste nummer wat ik ga draaien heet When We're Done. Uh, zoals gezegd, ik draai dat nummer niet helemaal... want het duurt maar liefst 13 minuten. En ik ga nog een nummer draaien van dat album, dat heet The Jam F's Are Coming. Johnny Griffin, Roy Hargrove en Billy Copman live in Ronnie Scott's in Londen. Zo af en toe kom je albums tegen met een indrukwekkende line-up. En dan weet je eigenlijk al: dit is een fantastisch album en daar staat een fantastisch nummer op. En ook deze: Jimmy Smith House Party uit 1958. Met Jimmy Smith op orgel, Lee Morgan op trompet, Curtis Furrow op trombone, Lou Donaldson op alt sax, Tina Brooks op de sax, Kenny Burrell op gitaar. Eddie McFaden op gitaar, Donald Bailey op drums en Art Blakey op drums. Natuurlijk um, varieert het per nummer wie er meedoet. En u gaat nu luisteren naar Loverman. <tieding> Thank <laughs> you. Van Jimmy Smith met op alt-sax Lou Donaldson. Ik ga verder met Yusuf Latif. Yusuf Latif, een multi-instrumentalist. Speelt, fluit, oeboe, tenor altsax. alt-sax. En hij heeft uh, ja, vele albums gemaakt... die ook bekend staan om zijn experimenten met Oosterse muziek. Ik heb een album meegenomen dat heet The Three Faces of Yusuf Latif. Het is uit 1960. Het is meer een jazzalbum... Opgenomen in het hoogtepunt van, uh, van zijn carrière. En ik ga het nummer draaien. Dat heet Saltwater Blues. Waarop uh, Yusuf Latif uh, schittert eigenlijk met uh, de oeboe. Yusuf Latif met Saltwater Blues. Ik ben alweer toegekomen aan het uh, laatste nummer van de eerste uur van CFM. En dat is van Charlie Hayden Quartet uit 2010. Het album heet Sophisticated Ladies. En hij heeft uh, diverse zangeressen uitgenodigd om uh, nummers op uh, dit album te zingen. Ik heb het eerste nummer uitgekozen, If I'm Lucky. En de zangeres in kwestie is Melody Cardo. Melody Cardo... Een uh, zangeres met een, uh, ja, met een uh, verhaal. Zij is ooit aangereden uh, en invalide geraakt. En uh, was toen vastbesloten uh, uh, zich weer uh, op te richten en een succes van haar leven te maken. En ze is een groot zangeres geworden. Ze komt in uh, juli naar, uh, naar Nederland, in Paradiso in Amsterdam. En uh, ik ga erheen. daar ben ik heel blij mee. En daarom ook nu een nummer uh, wat zij zingt. If I'm Lucky. all i cannot see to say if i'm lucky there will be a time and place you will kiss me Melody Cardo met het Charlie Hayden Quartet. Twee weken geleden hadden we natuurlijk José Koning in Zandvoort in de Krocht. Zij staat bekend om haar uh, vertolkingen van de Braziliaanse muziek. haar deelname in Batida. En um, zij, uh, zij treedt nu alweer een tijdje uh, zelfstandig op. En zij deed natuurlijk ook veel Braziliaanse muziek. En zij liet uh, toen horen dat zij ook in 2014 een album heeft gemaakt waarin en Braziliaans en klassieke jazzmuziek naar voren komt. En daar heeft ze een, een, een prachtig nummer in gemaakt. Het heet So In Love. Ze doet dat samen met Hans Vromans op piano... Daniel Pezzotti op cello en Nelson Feria op gitaar. Daniel Pezzotti is inmiddels overleden... maar het is een prachtig nummer. Ik ga er nu nog een heel klein stukje van draaien... en zo direct na het nieuws van 11 uur begin ik daar natuurlijk mee...